Loterij. Speel bewust 18+. Plus. 6 uur, goede Het q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Allen. Goeie avond. We hebben met z'n allen voor een recordbedrag aan vuurwerk gekocht. 129 miljoen euro is eraan uitgegeven. En dat is 11 miljoen meer dan het oude record... Het is de laatste keer dat we zelf mogen knallen. Hoe de jaarwisseling er volgend jaar uit gaat zien, dat is nog onduidelijk... vertelt deze commandant van de politie. Het is toch ook een beetje zoeken naar een nieuw evenwicht met elkaar rond Oud -Nieuw En zoeken naar alternatieven, want dat is denk ik belangrijk. Het vuurwerk weghalen is één, maar iets terugzetten... wat ook de feestelijkheid en de gezelligheid bevordert is twee. Dat zei hij bij de NOS. Vanaf nu mag je trouwens officieel vuurwerk afsteken. Premier Schoof is onder de indruk van het werk dat onze brandweer vandaag doet. Want terwijl wij feest vieren, zijn zij hard... Aan het werk dat zij schoof tijdens een bezoek aan het korps in Den Haag. Daar liep hij ook op om brandweerlieden hun werk te laten doen. Ze worden tijdens oud en nieuw nog vaak lastig gevallen op straat. Blijf van mijn vrienden af, joh. Hey. Zo is het. <lacht> en in het Duitse Düsseldorf is een Nederlandse man gistermiddag meerdere keren beschoten. Dat gebeurde op klaarlichte dag toen hij in een taxi zat. De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Het zou gaan om een gerichte moordaanslag. Op de vooruit waren zeker tien kogelgaten te zien. Volgens het OM is het 40-jarige slachtoffer een neef van een Koerdisch-Nederlandse drugsbaron. En we hebben tijdens de kerstvakantie weer massaal naar All You Need Is Love gekeken. Meer dan 2,5 miljoen mensen zagen hoe Robert en Brink verre geliefde bij elkaar bracht. Dat is het hoogste aantal in 7 jaar tijd. All You Need Is Love wordt al meer dan 30 jaar gemaakt. Het weer van Weerplaza, vanavond tijdens de jaarwisseling is het zo goed als droog. Aan de kust staat de meeste wind, het koelt af richting het vriespunt. En morgen zijn de winterse buien bij 5 graden. Splitsmaat is er dan. Geen files, wel één snelheidscontrole... gezien op de A15 richting de Maasvlakte. Let op, hectometerpaal met de paal 47.0. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het foute uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-Music. Tom van der Weert. Ja, zometeen even een rondje nieuwjaarswensen. Wil je ook iemand de beste wensen doen via de radio? Stuur het in via een spraakbericht in de app.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 Touching hands, reaching out, touching me, touching you, sweet Caroline,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 Touching warm, reaching out, touching. En de beste hits uit het foute uur. Dit is fout en nieuw. we we we The party's here on the west side, so I reach for my 40 and I turn it up, designated, gotta take the keys to my truck, hit the shop cause I'm faded, honey's in the streets, say money oh yeah, we made it, it feels so good in my hood tonight, the summertime skirts and my guys and collide.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 We Do It by Q. Dit is fout en nieuw. Nou inderdaad, this is how we do it. Tot aan de jaarwisseling. Het allerbeste uit het foutuur. Dus je hoort alleen maar foutenmuziek. muziek de rest van de avond. Dus lekker voorbij de oliebol. Lekker voorbij het biertje. Lekker voorbij de bubbel. En uh, ja, leuk als je een nieuwjaarswens instuurt via de Q Music app. Er zit in onze app zo'n microfoontje. Net zoals op uh, WhatsApp. En dan kun je even ja, de beste wensen doen aan... Wie dan ook. Dus kom maar door. Doen we nu sowieso even een rondje. Nou, misschien zo meteen ook nog wel, want er komt er genoeg binnen. En uh, eens even kijken. Dit is die van Stanley. Ja, ik wil al het Efteling personeel een goede jaarwisseling wensen. Van het harde werken. Succes vanavond met een uitverkochte Efteling. Jullie kunnen het. Uh, jullie zijn toppers. Uh, ik lekker een oliebol. lekker het oud nieuw vieren. En uh, maak er een hele mooie avond van. Goedjes van Stanley van Impuls 3, horeca team. Dit is Anne. Aan alle lieve luisteraars van Key Music en de is onder andere... Ik wens jullie super fijn 2026. En alsjeblieft, behalve tien vingers. Doei-doei. Lief Anna, jij ook. Dit is Tony. Daphne, Zenuw en Xana. De allerbeste wensen voor 2026. Groetjes uit Tilburg. Brit. Ja, deze weg wil ik Samira, Shamere, Robert, Marion en de oma een hele fijne 2026 wensen. Op heel veel mooie tijden nog samen. En dank je wel, jongens, voor de afgelopen tijd. Doei-doei. Christian, ik wens al mijn collega's van Koberkinderen opvang een bevlogen 2026. En dat we er een mooi jaar van mogen maken. Groetjes vanuit Rozenaal. Leon. Ik wil de beste wensen doen naar mijn collega Joey. Die is lekker aan het strooien. Oh, goed bezig. Uh, hier is Manon. Ik wil de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar alvast wensen aan mijn moeder en mijn bonusvader, omdat ze er gewoon altijd voor mij zijn. Ik hou van jullie. En hier nog Renate. Iedereen de beste wensen. Iedereen de beste wensen. Zo is het. Hier is Fransie Bauer. to Yeah.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 q en natuurlijk een klein beetje Bram Krikken. Party Rock Anthem tijdens Fout en Nieuw. Fout en Nieuw. Dat zeg ik. Hey, je mocht even je nieuwjaarswensen insturen via de Q-Music app... met het microfoontje in onze app. Ja, wie wil je het allerbeste wensen voor 2026? Laat me weten. Uh, ja, er, ja, sorry, er komt zo ongelooflijk veel binnen als ik alles moet uitzenden... Dan worden we een soort Radio 1 waar de komende drie uur alleen maar gepraat wordt. Dat willen we natuurlijk ook niet, want we hebben de foute hits. Dus ja, ik, ik heb een greep gedaan. Sorry als je er niet tussen zit, uh, maar in ieder geval heb ik wel Romy. Lieve mama Richard, Jaden en Yara. Ik wens jullie alvast een heel erg gelukkig nieuwjaar. jaar. Helaas zijn we vanavond niet samen, maar goed, we zien elkaar morgen. Ik hou van jullie. Uh, wees voorzichtig vanavond. Hou al je vingers eraan en ik hou van jullie. Tot morgen. Lief Romi. Milano is er ook. Hallo, met Milano Waterloo uit mooie Groningen. Ik wens iedereen een fantastisch 2026 en vooral een gezond... 2026. Jij ook, vriend. Hier is Sigrid. Ik wil mijn tweelingzusje Ingeborg op dit moment zalig uh, nieuwjaar wensen. Op dit moment is ze heel druk bezig met werken. Ik hoop dat ze dadelijk rond 11 uur uh, snel weg is uh, van haar werk. Lekker bij haar man uh, en vrienden is. Corine. Voor iedereen een fijne jaarwisseling en een gezond 2026. Geniet ervan. Wilfred. Lieve Mieke, De allerbeste wensen voor 2026. Jee! Yeah. <lacht> Dietrich. De beste wensen alvast voor iedereen bij Q-Music en alle luisteraars. En natuurlijk al mijn vrienden en vriendinnen uit Hardenberg en omstreken. Later. Hey, later Dietrich. Jij ook het allerbeste. Dit is nog Marijn. Ik wil mijn allerliefste vriend heel veel werkse wensen. Want die is vanavond aan het werken in de gehandicaptenzorg. En... Uh, ja, dat hij toch een mooie jaarwisseling wil hebben... en uh, dat hij weer veilig thuis komt. En nog even Kirsten. Ik wil de beste wensen aan Amanda! Iets met de beste wensen en iets met Amanda. De beste wensen voor Amanda, zoiets. Dankjewel Kirsten voor je berichtje. Hier zijn de Spice Girls. En who do you think you are? Thank you. Tijdens Fouten Nieuw, here I go again. Zometeen gaan we door met onder andere Gigi D'Agostino. En voor alle Roxy Dekker fans heb ik zo meteen ook nog wat leuks. De mooiste start van het nieuwe jaar. De nieuwjaarsduik. Met z'n allen rennen alsof je leven ervan afhangt. En dan, dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke komerwtensoep?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 Een hey, goede avond, Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn geen files, wel één snelheidscontrole gemeld op de A15... richting de Maasvlakte, hectometerpaal is 47.0. Krijg het weerbericht van Weerplaza. Vanavond tijdens de jaarwisseling is het zo goed als droog. Aan de kust staat de meeste wind. Het koelt af richting het vriespunt. Morgen winterse buien bij 5 graden. Het laatste nieuws van 1 over half 7 krijgen we van Alain. Ja, goedenavond. We hebben met z'n allen voor een recordbedrag aan vuurwerk gekocht. 129 miljoen euro is eraan uitgegeven. Dat is 11 miljoen meer dan het oude record. Het is de laatste keer dat we zelf mogen knallen. De vuurwerkhandelaren hadden daarom al verwacht dat er massaal zou worden ingekocht. Sinds 6 uur vanavond mag je trouwens officieel vuurwerk afsteken. Ga je tijdens Oudjaarsavond en Nieuwjaarsnacht de weg op... houden? opnieuw rekening met gladheid. Rijswaterstaat waarschuwt dat natte stukken weg kunnen bevriezen... vooral in het zuiden en oosten van het land. Vanochtend was het op meerdere plekken ook spekglad... en toen gebeurden er honderden ongelukken. En even opletten als je vanavond nog de trein moet pakken richting een feestje voor oud en nieuw. Zoals ieder jaar rijden vanaf 8 uur vanavond niets meer. Vanaf 1 uur s'nachts gaan er dan weer een paar treinen rijden. Onder andere tussen Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. En champagne verliest terrein als het ideale drankje tijdens de jaarwisseling. Oh ja. Wijnspecialisten zien namelijk dat we steeds vaker kiezen voor de crémant. Dat is volgens deze kennen bij de NOS een frisse wijn met een bubbeltje. Cremande Elsa's, Cremande Bordeaux, Cremande Bourgogne... die doen het heel erg goed. Ik denk dat het bijna dubbel is als we naar de verkoopcijfers kijken. Ja, de reden dat we hiervoor gaan is omdat we champagne vaak te duur vinden... en een cremant kost zo'n 15 euro. Nou, verder valt op dat we vroeger alleen met het aftellen een bubbeltje inschonken... en nu drinken we dat steeds vaker de hele oudejaarsavond. Tuurlijk, Roderick, we beginnen om 7 uur met een bubbeltje. Oh, heerlijk zeg. Wat heb jij koud staan? Uh, nou ja, toevallig wel gewoon een fles champagne. Ja, ja. ja, lekker, man. Het hoort er gewoon bij, toch? Ja, lekker van genieten. Hè? Gaat hij dan zo meteen direct open als je thuis komt? Of pas rond 12 uur? Nee, wel even wachten. Na nou, uur? Tot, tot, het dan eh, ja, tot het moment. Ja, tot het moment. Kurk schieten of kurk. Uh... Nee, schieten. Ja? Ja, tuurlijk. Het schijnt slecht te zijn, toch? Voor de, voor de bubbel. Nou, we moeten hem toch zo'n mini scheetje laten, laten doen. Nou, maakt mij niet uit hoor. We knallen hem gewoon. Gewoon <laughs> die fles. Zo is het. <laughs> Tom van der Weert. Thanks Alleen. Jij ook het allerbeste. Jij ook, man.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 De beste hits uit het foute huur. Pew Music. Hey, ik wil nog lang niet slapen. Nee, nee. Toch zit ik op de kamer. Nee, nee dan. Ik doe een bankje ergens op het plein. Straks nog naar een feestje met Fleur en Willemijn. Maar iets dat houdt Bij Roxy Dekker you music. Fout en nieuw. Ja, misschien heb je dat gevoel ook wel gehad. Het was drie keer knipperen. En hoppetee. 2025 zit er alweer op. Dat was bij Roxy Dekker ook zeker het geval. Ze vertelde dit laatst tegen ons eigen domin in de top 40. Ik heb dus nu in één jaar, want dat vergeet ik. Dat in april stond ik nog in de Paradies welke. Ja, ja, ja. En een paar maanden later sta ik in één keer drie keer in de Wat heel bizar is, want ja. dat is dus allemaal in één jaar gebeurd. Dat vergeet je gewoon omdat het allemaal zo snel gaat. Ja, die achtbaan is voor Roxy ook nog zeker niet voorbij. September staat ze vier keer in een uitverkocht Ziggo Dome in Amsterdam. Het is fout en nieuw, bij Q Music, tot aan de jaarwisseling. Lekker fout, het jaar uit. Met zometeen nog Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Maar eerst de Here Brothers. Yeah, don't stop baby. Like fout en nieuw. Het is de laatste avond van 2025, eens dus even kijken waar fout en nieuw allemaal aanstaat. Ik heb hier de Q-app voor me met berichten van Arthur. Bij ons in Wenen staat Q aan. Vannacht gaan we in de stad traditioneel walsend het nieuwe jaar in met onze goede vrienden Suzanne en Peter. Maar nu eerst genieten we van oud en fout oliebollen die we uit Nederland hebben meegebracht... Allemaal een goede rutsch in het nieuwe jaar. Esther en Arthur. Heel veel versierdaren, Arthur. Foto van Deborah, die zit nog uh, ja, op de vrachtwagen. De laatste kilometers van dit jaar stuurt ze erbij. Marina zegt onderweg naar de kids met salade en zelfgebakken oliebollen en appelflappen. Greta stuurt een foto vanuit uh, ja, de Bretagne uiteraard. Het zonnetje schijnt, het is koud, maar ook zeker oliebollen aan het bakken daar. Jurgen, die is ook even lekker bezig. Die uh, zit niet aan de oliebollen. Die is nog een rondje aan het hardlopen. 10 kilometer, pak die nog even mee. En ook Roy zit de foto. Uh, ja, dat is weer het tegenovergestelde. Die staat in de keuken. Die staat nachos te bakken met 3 kilo kaas. Als ik het zo een beetje zie. Dan is dit nog, uh, Alexander. Lieve luisteraars, maar natuurlijk ook alle lieve medewerkers van Q-Music. Bedankt voor... Deze muzikale 2025. En ik hoop voor iedereen dat al jullie dromen voor 2026 mogen uitkomen. Dat is mijn wens voor jullie. Bedankt. Lieve groet van Alexander uit Hardenberg Ongelooflijk lief Alexander. Voor jou namens iedereen hier natuurlijk ook een prachtig 2026. Die nacht Fout en nieuw! Ik uh, ga ook richting de oliebollen en bubbels. Dus ik wil nogmaals tegen je zeggen... namens iedereen hier bij Qmusic, voor en achter de schermen... dankjewel dat je er dit jaar bij was. Het was een ongelooflijk jaar. Ja, samen met jou hebben we er weer uh, wat moois van gemaakt. En laten we afspreken dat we dat in het nieuwe jaar... gewoon dunnetjes over gaan doen. Keer tien, toch? Hey, morgenmiddag dan blikken we hier bij Q nog een keer terug naar de allerbeste muziek van 2025. Vanaf 12 uur hoor je de top 100 van dit jaar. Dat gaat door tot 6 uur. En vanaf nu tot morgenochtend 9 uur kun je dan ja, non-stop aan de lopende band genieten van de foute hits tijdens Fout en Nieuw. Onder andere zometeen nog deze van Vincent. Dan ons de Maar ook Scooter komt eraan.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 Goedenavond. Deze auto nieuw gaat er voor een recordbedrag aan vuurwerk de lucht in. 129 miljoen euro, zeggen de handelaren. Die hadden al verwacht dat mensen massaal vuurwerk zouden inslaan. Het is namelijk de laatste keer dat het kan, omdat consumenten vuurwerk